Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Raadsheer Tom Schalke heeft ontslag genomen vanwege het proces tegen PVV-leider Wilders. In een interview met de NRC Handelsblad zegt Schalke dat hij het rechtersvak niet meer met overtuiging kan uitoefenen nadat hij zoveel haat en hoon over zich heen heeft gekregen. Hij was een van de raadsheren die namens het gerechtshof in Amsterdam de openbaar ministerie opdracht gaf Wilders te vervolgen. Sindsdien ben ik twee en een half jaar door de modder getrokken, zegt Schalke. Wilders beschuldigde Schalker ervan dat hij zou hebben geprobeerd een getuigendeskundige te beïnvloeden... waardoor de raadsheer zelf in de beklaagde bank belandde. Schalker vindt dat de rechtbank geen regie voerde en een knieval maakte voor de beeldvorming in de media. De vermiste Melanie uit Hardingsveld Giesendam is ongedeerd teruggevonden. De politie vond het 17-jarige meisje in een huis in de gemeente Noordoostpolder samen met een man van 32. Gisteren was via een Amber Alert opgeroepen uit te kijken naar het zwakbegaafde meisje. Ze werd sinds donderdagmiddag vermist toen ze met haar fiets vertrok vanaf haar stageplek. Melanie had tegen haar begeleider gezegd dat ze bij een vriend ging logeren. De man van 32 is aangehouden. Wat de relatie is tussen Melanie en de man kan de politie niet zeggen. In Rotterdam is vannacht een nog onbekende man om het leven gekomen toen hij met een gestolen auto in het water was terechtgekomen. De auto belandde ondersteboven in het water langs de weg. De politie denkt dat er nog vier anderen in de auto zaten die allemaal wisten te vluchten. Twee van hen zijn later opgepakt. De auto was eerder deze week in Rotterdam gestolen. Hoe de auto te water is geraakt wordt nog onderzocht. Dan het weer in het noordoosten bewolkt met wat regen. In het zuidwesten droog en zonnig. Het wordt tussen de 16 en 19 graden. Dit was het. Dit is Johnson Sahoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ik heb al een overzicht van snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A6 Joude ledestad Tussen Joude en Emmeloord. En op de A30 Barneveld-Ede. Daar wordt gecontroleerd tussen Barneveld en de Broek.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 Zandvoort heeft het. En, en jij beleeft het. Zom, Zee. Zee, Zandvoort zomerhit. Zomerheets. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu, Uwak Lee. Okay everybody, rise nice. and shine. Wow. Hey it is wonderful. What time is it where you? Uh-huh. Yeah. Ik heb die zender, ik oude. Gitarren Vind ik altijd zo belangrijk dat die er zijn. Gitaren vind ik altijd zo belangrijk dat ze er zijn. Ja. ja. ja wacht, wacht. Wat wacht. is dat mijn clue? Gitaren zijn altijd zo belangrijk dat ze er zijn. <truimert> ja. Ik geef nog een cue. Die platen. Nou, ja. Goed. goed eh, ik heb mijn point wel gemaakt, denk ik. In ieder geval uh, de, de nieuwe single van. Um, Simple Plan, natuurlijk. Met uh, Natasha Battlefield. Die is daarvoor. Uh, ja, uit de kast vandaan gehaald. dat nou, mag uit best. Uit de kast gekomen. Uh, Oké. Okay. Want ik, ik weet niet, eens lesbisch. Ik weet het niet. Nou, ik weet het ook niet. Maakt het ook om niet. Goed, het Tweede gedeelte van dit radio-programma. Ja, en Time Flies. Oh. Maar er zijn wel spannende dingen af en toe. Want uh, wij denken wel, eens we nou, wat er toen laatste je gebeuren in Japan met die kerncentrales en zo. Maar aan de overkant gebeuren er ook rare dingen met kerncentrales. Is dat weer zo'n partijtje? The end is near. Ja, nou, ik hoop eigenlijk... Uh, zij zeggen dat het allemaal onder controle is. Er schijnt dus een, een Schotse kerncentrale te zijn in, uh, in Tornes. En de, beide reactoren van de kerncentrale zijn donderdag stilgelegd vanwege een kwallenplaag. Oh, gelukkig. De filters van de koelwaterinlaat van de reactoren... dreigden dus door deze dieren verstopt te raken. Dus dan ben je als een kwal lekker aan het uh, bubbelen in het water. Plotseling word je gewoon... in zo'n kersentraal ingezogen. Maar gelukkig zitten er dan wel filters voor. Maar dat zijn er dus blijkbaar zoveel... dat, het hele, dat er gewoon bijna geen water meer binnenkomt. Dus ze hebben gewoon eventjes die... Uh, koelwaterinlaat hebben ze moeten stopzetten. En ze zijn nu bezig... Om, met, uh, om, om, om, ja, om die kwallen te verwijderen. En dan, dan kunnen de, de reactoren... weer opgestart worden. En die centrale die levert wel EDF-stroom, zeg maar niet, vraag maar niet wat het is, ja? aan ruim 2,5 miljoen huishoudens. So. Dus uh, ja, het, is, uh, het schijnt relatief schone energie te zijn. Het enige naal is dus wel dat het... Uh, ja... Dat het natuurlijk wel gevaarlijk is als je een aardbeving krijgt en uh, overstromingen en al die dingen weer. Ja, het is wel een apart. Door zo'n vloedgolf uh, gaat hij gewoon nog door en die kwaal ja. stopt hij. Uh. Maar volgens mij uh, eten ze in Amerika, of nee, Amerika en Engeland en dat soort dingen, eten ze wel graag jellyfish. Dus nou, hup, lekker eten jongens met z'n allen. Ik doe me altijd denken aan uh, uh, uh, uh, Squarepants. Hoe heet weer? Uh, uh, ja, SpongeBob. SpongeBob Squarepants. Ja, die was ook helemaal gek. Echt, een van de uh, fantastische uh, tekenfilms ja. die uh, rijk is op wel komt niet uit Nederland natuurlijk. Maar goed, uh, het, het is wel groot geworden door de Nederlandse vertaling trouwens, hè? Echt waar? Ja, het heeft echt een onderscheiding gekregen, omdat namelijk de, de, de Nederlanders er echt een hele aparte vertaling van hebben gemaakt. En dat is met meer series dat je denkt, ja, in Nederlands is het dan nou toch net even gekker dan in het Amerikaans. Ja, maar ik zie je trouwens wel ook, je hebt heel veel recepten voor kwallen. Oh, dus je krijgt nu toch wel... Verschillende gerechten komt kwal voor, wat tegenwoordig alleen nog in oost landen gegeten wordt. Maar moet je nagaan wat een bron van voeding dat is. Ja, ja, een hey, salade van kreeft met gefrituurde kwal en gember vinaigretten. ik niet aan denk, maar goed. Ja, ik word er ook een beetje wee van het idee, gewoon al. Oh, je. Maar ik, je moet ook, ik denk ook dat je mensen moet uh, geven. Ja. Want hier heb je ook kwallen bavarois in mosselschelpen. Maar ik denk dat je mensen Godstop. dat moet geven en dat je moet zeggen van ja, dat is een delicatesse. probeer het eens. Want ik moet zeggen, kaviaar, want ja. die kleine eitjes die schijnen te knappen in je mond. Nou, daar moet ik dus ook niet aan denken. Maar dat schijnt ook een hele delicatesse te zijn. Nou goed. Dus waarom niet eens proberen. Ja, precies. Als je weer in dat die orale gaan. fase blijft hangen, ga er gewoon eens even op googlen. Nee, ja, maar zo uh, leveren, leveren we een oplossing voor de wereldhonger die eraan komt. Ja, die is helemaal geen honger als het gewoon. Dan zeggen wij gewoon van. Ja, er zijn veel kwallen vandaag, jij ja, even lekker vissen? Het vervoer moet gewoon beter verdeeld worden. En het, die overtrokken regelt het allemaal. Ja, en nou, ja. We zijn overal gevoelig voor geworden, omdat we alles zo schoon moet zijn. Mm -hmm. En dat ja. moet ook anders weer afleren eigenlijk. Het tweede geluid van dit radioprogramma. Tot en met tien uur uit het zonnige Zandvoort. Oh, komt deze kant op, blaast die kroken til op. Spring, springt de water, peddel naar werk van allemaal. Maak er een feestje van. Maar nou gaan we toch een rol maken. Dat is wel. En Mona, in van mijn de blaad hier op de radio Mijn grote hits, ze komen erbij Wat ja, ja, is, is dat nou? Ja, ik weet niet of ze is even een heetje in mijn stem hey, ik, ik denk dat, een dat mensen oudste? helemaal uh, enthousiast worden als je er zo hoort praten Ja, hallo hey, uh, uh, Heb je de discussie afgelopen week ook gevolgd? Op Radio 2 je moet er meer Nederlandstalige muziek komen Want het is ja. zo heerlijk om weer onder andere natuurlijk uh, Guus Meeuws te horen en Marco Bozzato ook heerlijk. Dat hoor je ook niet zo vaak. Nee. nee. Nou, sorry, ik vind, ik vind dat het gewoon een goede mix moet zijn. En ik kan me voorstellen dat. Want zoals in Amerika wordt alles gewoon in hun eigen taal gezongen. Dus dat vind ja. ik ook wel heel verrassend. Ja, dat is waar. Maar Amerika is wel grappig. Ik heb daar uh, ooit tien jaar geleden rondgereden. Echt een flink stuk gereden. En dan heb je echt, echt uh, plekken waar je dus in de eter alleen maar Country en Western muziek kan beluisteren. En daar word je een gegeven met zo bollig van. Kunnen ja. oh, zo... ze daar geen uh, cd speler in de auto? Wel, maar je wil gewoon een beetje weten wat er leeft. Die kan ja, wel weer je eigen koelentje blijven. Maar je wil weten wat er leeft. Dus je wordt er moment helemaal zo zat van. Of classic rock. Oh, maar ik, ja. dat kan je een beetje, die kan je een beetje, een beetje vertalen naar het Nederlandstalige... Ja, dat is in Frans Bauer, maar dan in het Amerikaans. Ja, het is echt afschuwelijk. Maar ik moet komen. ook zeggen, ik ga dus van de zomer ga ik een weekje naar Frankrijk. Ja? ik zit me ook helemaal op de veugel. Met mijn, gewoon mijn telefoontje kan ik ook een plaatselijke radiocenter. of ontvangen. Ja. En dan zit ik daar in Frankrijk. En vroeger had je ook Radio 1 van de Eerste van Europa. En uh, ik heb daar zo genoten. Toen ik dus ooit een drie weken daar ergens in Crisson was, had ik ook zo'n hele simpel cassette recorder bij me met een. Uh ja, en zo'n radiootje, nou, je ontvangt wat er een beetje in de buurt komt. En ik heb echt zo genoten van oh. die Franse muziek. Dus ik heb helemaal van ja Franse ga, muziek. Ja, maar ik vind ook op de radio, het is uh, ja, je, je hebt 100% NL, ja. daar kan je toch ook naar luisteren. Ja. Maar, uh, ga daar zitten. Maar buitenlandse muziek, dus dan, dan zeg ik niet Engels en ook niet Nederlands, dan heb je nog zoveel andere muzieksoorten, stromingen. Je hebt Italiaanse, Duitsers en die Duitse slakers, die zijn natuurlijk ook best wel grappig. Maar ik denk van ja, het moet wat meer een mixen zijn. Of ja. wat meer? maar mensen hebben er ook geen geduld meer voor. nee, nee dat mensen is waar. hebben er geen geduld. mensen willen gewoon meteen muziek horen die ze leuk vinden. vroeger werd je opgeleid. zet je radio 3 te luisteren. zet je eerst moest je eerst. nou, frans Bouwer was het er nog niet, maar je had bijvoorbeeld wel die man in de rolstoel, weet je weer? ja. Die Koos van, Albers. Koos Albers moet je uitzitten. En weet je, oh, ik zit hem uit, ik zit hem. oh, nu komt er weer een leuk plaatje. en op een gegeven moment leer je een bepaalde muzieksoort. Ja, waarderen. En tegenwoordig denk ik, nee, ik wil RB horen. Nou, dan ga je een station met RB draaien. Of ik wil de hele dag als ja. Nelson meuk horen. Maar dat horen, gaat ga ook dat vervelen, lacht. moet ik zeggen. Want dat vind ik ook met ja. inderdaad RB en ook de, de, ja, de muziek uit de jaren 80. Nou ja, al die uh, Tavares en dat soort dingen. Stoots, het is leuk als je een keer een feestje hebt, maar je wilt niet de hele dag horen. Nee, maar ik wil graag gouden ouwe horen die op dat moment een hit waren. en die je nu helemaal niet meer hoort. En dat vind ik het leuk. Ja, maar het zijn ook allemaal dezelfde gouden ouwe? Nee, maar en iedereen voelt... roept En iedereen roept dan altijd van, oh, ik heb het zo lang niet gehoord. Nee. Nee, geest maar die Cherche uh, Lafande van Dr. Bissett en de original Savannah Band, daar hoor je nooit meer wat van. Nee, maar en ik dat heb het waren... nog gehoord. Ja, echt waar. Ja, natuurlijk. Op, op de lokale radios, ons reizen dat soort muziek. Ja, het zijn van die oude meuk, hè. Ik ja. heb ook weer wat oude meuk bij me voor straks voor mijn keuze. Tada. Oude meuk? Ja, precies. Dat was ook erg oud. Maar ja, ik had het net over Frankrijk. Ik heb ja? hier nog een bericht over kaas en Facebook. Nou, dat is een hele aparte combinatie. Maar het is dus zo, dus consumenten in Israël hebben met Facebook als wapen een klinkende overwinning behaald. Want in twee weken tijd sloten meer dan 105.000 mensen zich aan bij een Facebookgroep. En ze hebben gedreigd met een boycott als de prijs van de Israëlische cottage cheers niet zou dalen. En de drie grote zuivelfabrikanten hebben uiteindelijk de prijs van een bakje verlaagd van 1,60 euro naar 1,22 euro. Ja, uh, dat is flink. Ja, en het succes werd donderdag ook breed uitgemeten op de voorpagina's van de Dagblad. Die koppen plaatsen als we hebben gewonnen en cottage cheese overwinning. <lacht> ik wist niet dat dat zo'n uh, dat dat zo uh, hippe kaas was in, uh, in Israël. Cottage cheese. Het is gewoon die hele rullige, rullige kaas. Hè, die, uh, ja. Ja, ik, vind, ik vind het zelf niet veel aan. Nou, het is heel belangrijk. In Nederland maken we ons uh, druk om uh, ons pensioen. Maar daar maken ze druk over kaas. Ja, ja. Je ja. zal het een hele dag eten. Ja, ja. ja, Volgens mij is het kort, dus uit de kaas die eigenlijk uh, het stremsel. en dat je dat na de hand nog meer moet laten rijpen. dat je dan pas echt een soort gouda krijgt of zo, weet je wel. Die, het is echt beginstadium, het beginstadium volgens mij. Het is altijd wel grappig als ik het zit te beluisteren op die mensen die zo eindeloos lang door kunnen praten over eten. denk dan, Oh, sorry. Hoe is het toch weer? ook oh, oh, zo ontzettend onbelangrijk, dames en heren? Ja, hallo. Eten. Geef het volk brood en spelen. Het is gewoon wel belangrijk dat mensen gewoon eten. Hè? Dat is ja, het is wel belangrijk wel. dat ze eten, ja, precies. Het is belangrijk dat ze eten, punt. <laughs> en meer <je> niet. Dat <laughs> okay. denk ik. Nou, hadden we het over Nederlandstalige muziek? Laat ik ook eens een keer meedoen dan. Ah. Oh. Je hebt namelijk wel een leuke Nederlandstalige muziek, dat heb je echt wel. En onder andere is daar Spintvis één artiest van. Let even op de teksten, want die zijn altijd zo grappig en zo bizar. Bagatiedragen. Spinnenvis. Dames en heren. Dude Oh. Last night of all Ik had ooit een zolderkamertje met wat knutselen. Had die muziek in elkaar gefutseld. Dit is trouwens een van de gangbare platen. Hij heeft ook uh, een stukje over een vrouw van 40 die een fiets op Maar gelukkig had niemand het gezien. Dat soort teksten zitten er altijd in. Ja. Voor ik het vergeet. Ik weet nog wel die tik-tak die ik in mijn neus had toen we op vakantie gingen. Maar van die teksten. dat je denkt, oh man, waar haai je dat gewoon? Volgens mij is die man gewoon continu een beetje haai of zo. Dat hij denkt, zo oh, klinkt hij wel, ja. wel. Ja, zo klinkt het ook wel dat hij een beetje constant haai is. Okay. Jawel, Toebak leeft op de radio En uh, we hebben nog allerlei leuke wetenswaardigheden Ik heb hier onder andere iets over Borg en uh, Mekkerro Die gaan samen de mode in Weet je, weet je, weet je nog die wedstrijd? Die en Borg, die, heeft, die, die zit toch al in die onderbroeken Die achterlijke dure onderbroeken Ja, ja. ja precies, maar Mekkerro denkt nu ook Ik ga met hem meedoen, we gaan concurreren ja. ze, ze hebben natuurlijk ontzettend samen getennist we luisteren momenteel even naar het uh, Open 81-finale. Dat waren tijden. Dat uh, ging hard tegen hard. Dus alle twee hadden dus natuurlijk vrij lang haar nog. En dat kon Meccaro zich ontzettend boos maken als het ding niet goed ging? En uiteindelijk verloor hij natuurlijk. En uh, toen kwam uh, Borg naar hem toe. Toen dacht hij, nou, dat krijg ik natuurlijk flink van langs. Maar toen uh, zei Borg, ja, ik kan me helemaal voorstellen dat je zo tekeer gaat. Ja, je hebt verloren, ja, het is vervelend. En toen kregen ze eigenlijk toch een soort vriendschap. En nu gaan ze alle twee de, de mode in. Onderbroeken. En ze lijken ook wel erg op elkaar, moet ik zeggen. Alleen, ja, de bovenkant staat dan een ander naampje. Wat een bullshit. Je hebt al diverse andere onderbroeken die precies hetzelfde zijn. Die hebben dan een andere naam op die boord staan. Ja. Het leukste was die van de CNA geloof ik, of van Zeeman uh, van ja, uh, die was ook, uh, gratis. Ja, ook Malo ofzo, dat had je ook nog. En wat uh, had je nog even van uh, uh, Puta di Madre of zo weet je, of zoiets. Dat soort dingen allemaal, dat is nou, heel vreemd allemaal. Ja. Maar ja, ik, uh, het, het, het is grappig, ik doe er ook al mee. Eerst, eerst heb was je ik... ook al een Burenborg? Nee Ja, die heb ik wel, maar die liet ik nooit zien. Maar ja, nu word ik zelf wat ouder. En ik ben ook wat meer afvallen, dus automatisch doe ik mee. Dus ja, net zoals een gemiddelde oude man, loop ik ook met mijn broek op half elf. en ja, als je en loop wel, wel de geharst hebt daar, he? wel daar he? dat, dat het gewoon wel heel netjes is. Nee toch? Geen pluister in en zo? Nee, dat, is jeugd, dat kan me allemaal niet zoveel schelen. Net zoals de jeugd van tegenwoordig, dat kan me allemaal niet zoveel veel schelen. we wordt toch allemaal betaald voor de staat, dus ik stond met deze opleiding, ik ik gewoon een nieuwe. Precies, en dat ja, zie ik ja. allemaal, ik slof door het leven heen, om uit te schelen. Ja, precies, kan jou het schelen. Ja. Nou, er is dus een man, die was dus uh, bij aankomst op Schiphol, werd hij aangehouden, hij 39 jaar. Ja. Want hij was niet in staat om 2 ton te betalen. En uh, uh, ja, vastgezet hè? na een observatie op een inkomende vlucht uit Madrid, werd hij dus gecontroleerd door drugsrechercheurs. Maar hij heeft dus geen drugs bij zich, maar het bleek dus wel dat hij nog geldverschuldig is in het kader van de pluxe wetgeving. Het gerechtshof in Den Haag had hem eerder al veroordeeld... tot een betaling van een geldbedrag van bijna 190.000 euro. En om de man te dwingen het bedrag te betalen... kan hij dus wel 540 dagen worden vastgezet. Zo. Ja, precies. Zover zeg. Als we toch over geld hebben... We hier wel het hoofd van de geprivatiseerde dienst... publiek in de Groningse gemeente Olje Amt... is op staande voet ontslagen. Wegens fraude Hij heeft sinds 2004 ongeveer 400.000 euro... ...van de dienst in eigen zak gestoken. En uh, de uh, gemeente... Uh, ...Olt Ampt... Is, uh, enige, old aunt, ...is de enige aandeelhouder van publiek. Wat een naam ook. Die zal denken dat het in Frankrijk is of zo dit. Want die, die hebben zich onder, uh, meer bezighouden met een gemeentelijke gebouw... ...en uh, gemeentelijke reiniging. Dus die hebben gewoon even een uh, gat in de begroting van 400.000 euro. Is dat nog terug of is dat zich helemaal opgemaakt in ja. een of ander buitenland? Uh, ja, maar ja, dan heb je wel een probleem, hè. Want uh, nou ja, dat, dat moeten ze dus met die 190.000 uh, euro doen van die man die is gepakt is daar op Schiphol. Ja, oh ja. ik, ik, want ik zit wel eens te denken van als ze inderdaad, hey, je hebt die plukse wetgeving, het zijn wetsbepalingen die het een rechter mogelijk maken om naast boete, gevangenis en taakstraf, ook wel een voordeelsontneming op te leggen. Het is geld en goed wordt in beslag genomen. Maar ja, ik denk dat, dat, dat, dat er nog heel wat is. He, als er dus, uh, laatst was er toch ook weer ergens een kluis gevonden in een huis en daar zat dus gewoon ook een paar miljoen uh, geld in. Er was pas geleden een, een, een asbak was verkocht op de Rommarkt voor drie euro. Er zat ook 20.000 ja, in Ja oké, okay, maar dat, dat zijn penis 20.000. Oh, dat vind je wel. Ze vallen wel eens ergens binnen en dan vinden ze gewoon echt een, uh, een paar miljoen uh, zwart geld. Ja. Dus ja, dat, dat zal wel in de schatkist vloeien dan. Ik ja, denk tuurlijk. van nou, daar moet het begrotingstekort toch wel mee opgelost kunnen worden. Nee hoor, dat is zo groot. Ja, dus gewoon hou, hou gewoon die, uh, die uh, maffiapraktijken, hou ze in de gaten. Laat ze, en pas na de betaaldag moet je ze dus eigenlijk oprollen. Nou, eigenlijk, Dan is al het geld binnen. Als we toch nog over het geld hebben, ja, Dick <laughs> Schering, gaan we waren we bijna vergeten, ja. die toch sympathieke man, hij kan zo leuk praten, ja. we zijn niet uh, 40 gaan. we zijn kapot gemaakt, we zijn kapot gemaakt, gewoon, ik had een heel leuk museum, en het, is allemaal, het was lekker aan het hobbyen, dan gaan ze denken, dan gaan ze, gaan ze het verknallen, nou, Ook is een ontzettende foute bank, dat weet iedereen ook, iedereen die uh, nergens een lening kon krijgen, kon bij hem nog een leding krijgen, voor 20% rente. Maar in geval, die is nu op oorlogsblad. Hij uh, wil de, de Nederlandse bank wil die aanklagen. Hij heeft uh, Geert-Jan Knoops in de arm genomen als advocaat. Uh, ik denk dat dat een troefkaart is en dat hij daarmee gaat, uh, dat hij daarmee gaat winnen. Ja, okay. succes. Ik denk dat hij uh, weinig kans maakt. Hij, uh, hij, hij wijst natuurlijk naar Bos en naar, naar Nout-Welling. Ja, Nout-Welling heeft natuurlijk wel een beetje zitten suffen. Hij heeft ja. de laatste tijd, wel komt hij wel goed dat doe ik. Ja, nee, misschien moeten we nu uh, Weet ik veel, 500 miljard In een extra potje doen Als achterafje Ja, 500 miljard, nou, wat denk je dat we vandaag moeten toveren. Ja, uh, dat nou, is nee, gaat... een leuk bedrag Ja, precies Dan kunnen we de hele wereld ook mee redden zo uh, Met zo'n bedrag Maar we zullen het afwachten Dirk, hij heeft er ook een leuk boek uitgegeven Dat is voor zelf wel redelijk verkocht Dacht ik, dus hij zelf uit uh, de geldzorger maar hij strijdt natuurlijk nog voor de mensen die het geld van hem krijgen. Toch? Daar, daar doet hij het toch voor, hopelijk? Ja, of voor zijn eigen gewin. Winden... Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, echt niet, nee. ik geloof. Echt niet in zijn onschuld. Hij heeft het niet geweten gewoon. Nee, ben iemand. Ik zou mee kunnen zeggen, ik zit in een rolstoel, rolstoel, ja. zoiets. maar is, in een rolstoel. Ja, zoiets is uh, het. Is, uh, uh, ja, wat is het eigenlijk? Foster to the, para, uh, to the people en live on the nickel, dames en heren. Ze hebben momenteel nog een andere hit. En die titel onthoud ik niet, maar die is zo ontzettend bekend. Dat ik denk van, het wordt ook eens tijd dat we iets anders uit die plaat draaien van zie? dat lijkt me heel grappig. Het is tijd voor de regioberichten. Nieuws uit Zandvoort. Steek van Wal. Ja, er zijn in de ochtend van 30 juni op diverse stranden aan de Noord-Hollandse kust ampullen ja. met de onbekende stof gevonden. De aanleiding van die ampullen die gevonden zijn in Egmond wordt er rekening gehouden dat het gaat om ampullen met een giftige inhoud. Maar het mooie is, want je hebt toch die uh, uh, de, uh, de soort uh, telefonische toestand waardoor mensen gewaarschuwd worden dat de ampullen er waren. Uh, uh, ja, dat ze er waren. Ja. En uh, diverse disciplines van de veiligheidsregio Kennemerland hebben de, dus dit ingezet. En er zijn dus inderdaad op het strand van Zander twee ampullen gevonden. Daar mocht je ze vinden. raak ze niet aan. Een Oh, te laat. En bel met uh, telefoonnummer 112. Dat vind ik dan wel een vraag hoor. Een 112. Bel gewoon de politie. En, oh, weer een stuk. Uh, pak gewoon de zand eromheen. Zodat hij niet stuk gaat. Nee, maar kijk uit. En dan gooi je ze gewoon oh. in het politiebureau naar binnen. <laughs> nee hoor. Nee, maar oh, ze euh, gaan allemaal stuk, maar kan, Wat mij betreft kun je ook gewoon politieken in mijn land gewoon, uh, even bellen dat je wat gevonden hebt. Oh, en niet paniek, gelijk he? 112 bellen. Ja, dit, is is echt zo, dit, is, dit is zo. echt de hele strand wordt afgezet omdat er een paar ampullen worden ge, gepakt ja. en... Dan hoorde ik dus iemand van, uh, van, van het strandtoezicht Ja, er was één vrouw, heel oplettend En uh, je kan ook denken van nou, leuk Ampelo, ja, dat is niks bijzonders Maar die vrouw was echt heel scherp Die zei nou, dat kan wel eens anders zijn En toen zijn we uh, gaan kijken, ja, het was toch fout de boel Heel fout uh, Toch niet Alleen als ze stuk gaan, dan kunnen ze iets fout gaan doen Hele strand afgezet, echt een heel team erop gezet ik denk, ja, wilde West is er allemaal een beetje af ook. Hè? Ja, maar ja, het is wel zo als er inderdaad uh, kinderen aan het spelen zijn. en die appullen die trappen ze stuk. en uh, dat zit van een hele dunne glas. Dat zit ook gelijk wat diep in je voetje. Ja, dat oh, is ook wel weer. Dat Vind waard. ik wel een beetje zielig. Nou, ja, goed, even met z'n allen gewoon het opruimen. en dan stappen we weer klaar. Hoeveel ja. waren dat ook weer gevonden? Is dan voor twee, twee stuks. twee hele. Twee helen. Ja, nou, misschien nog vier, vier stuk. Ik weet niet. Nee, twee helen staat er niet Oké, okay, nou dat is helemaal niet. Dus. Uh, dat is toch best aardig. Ja. Uh. Uh, het schijnt dat uh, eentjes voeren is slecht. Ik roep het ook al het laatste jaar. Eentjes voeren, houd er mee op? Ook loopt hier elke zaterdagochtend hier een vrouw uh, duiven te voeren. Die komt dan met een zak met brood, gooit het hier neer. Meeuwen, meeuwen, meeuwen voeren. Ja. Dat is zo slecht, hou eens op. Ik bedoel, ja. die dieren moeten zelf hun dieren uh, eten gaan uh, voeren Ja, zo worden ze nooit zelfstandig Want nee, want normaal kunnen watervogels namelijk zo'n de 30 jaar oud worden Maar als ze gevoerd worden, regelmatig, dan worden ze niet ouder dan, wat denk je? Vier? Ja, is het er in de buurt? Twee jaar Echt waar? Ja oh. Ja, want ze, ja, nou ze hebben een probleem ze... op het moment dat het winter wordt, want ze kunnen het zelf niet meer vinden Ja Daarom stimuleren voedselresten Ja, maar het, het is al fijn voor mensen die een nou, vogelfobie ja. hebben. Ik ken iemand die heeft dus een enorme vogelfobie. Ja. En die is dan heel kwaad als dus mensen voeren. Maar ik zal het eens een keer vertellen dat ze dan maar twee jaar worden in plaats van veertig. Dat is wel weer prettig. Die is dan misschien wel weer heel blij van. Oh, gaan ze toch maar voeren. Die is blijven ja. zitten voor, uh, voor de televisie in de tijd van Beurt ja, van uh, ja, ja, Albert Hitchcock. Dat heeft, is inderdaad, uh, als je als jong kind dat meemaakt, dan kan je dus een enorme... Vage filmen, dat zeggen. Ja, ja, ja. Dus, ja. De parkeerterrein De Zuid. Er was nog de commotie over. Ja. Dat er heeft een stukje gezamenlijk Santos de korant uh, Dat er staat dat er geen buitenlandse passen worden geaccepteerd. Dat is niet correct. Alle buitenlandse passen voorzien van. Dat is dan wel de uitzondering. Maestro, Cirrus logo en creditscard van Visa, en Mastercard. Die worden dus wel geaccepteerd. Het wordt ook aangegeven bij de ingang van het parkeerterrein. Helaas is een aantal buitenlandse banken, waaronder Duitse. niet aangesloten bij de eerder genoemde organisatie. En die worden dus ook niet geaccepteerd. De gemeente is dus wel aan het onderzoeken of meerdere kaarten in de toekomst geaccepteerd. Kunnen worden, maar ik moet ook zeggen: als jij wilt parkeren, ja, ga je dan helemaal even je pasje kijken. Van hey, heb ik dit logo? Weet je wel, dat, dat, dat is natuurlijk best wel lastig. Het moet allemaal zo makkelijk mogelijk zijn. Ja. Ik heb nog wat nieuws over een. Uh... Brommer, een 19 jarige inwoner van Bloemendaal, werd in de nacht van donderdag of vrijdag rond half drie op haar bromfiets staande gehouden aan de Vondelstraat, omdat er namelijk drie personen van Brommer zat. Zat ze het zelf niet in de gaten. Ze zei van, hé, hey, oh ja, klopt. Nee, ze had een blaastest gedaan. Toen kwam eruit uit dat ze toch echt wat te veel gedronken had. Vandaar dat ze het allemaal zo in de gaten had. Dan, ja, toen zei de politie, dat kan gebeuren. Dat kan Ach. gebeuren. Omdat je dronken was, kan je niet precies weten hoeveel mensen op die, op die brommers zitten. Dus te, ja, uiteindelijk hebben ze haar rijbewijs moeten afgeven. Ja, nog even over brommers in de nacht van donderdag op vrijdag. Ik neem dus aan dat het afgelopen donderdag was. Kreeg de politie een melding van een vechtpartij bij een, vakantie, een vakantiepark aan de Vondlaan. God, welke zou dat nou zijn? Een groepje jongeren zou geprobeerd hebben een vakantiehuisje binnen te dringen. en Vernielingen hebben gepleegd aan een paar scooters. Toen een paar jongeren wilden verhinderen dat ze binnenkwamen. Dus ontstond een handgemeen. De politie heeft direct op aanwijzing van de jongens die geslagen waren een van de ruziemakers aangehouden. En het ging om een 15-jarige Duitser. De andere jongen die ook had uitgedeeld is nog niet aangehouden. De politie is nog op zoek en er wordt procesverbaal opgemaakt. Nog wat nieuws over... Uh... Nee, niet over koeien. Over honden. Ja, goed nieuws voor honden en hun baasjes. Er komt een voorstel van de gemeente om de honden toch op het strand uh, onaangeleend... Lond, ros, los uh, taal laten lossen en lopen. En dan voor 9 uur s ochtends en na 7 uur s avonds. Dus dat is uh, goed, ja, goed nieuws, want er zijn toch genoeg honden. En ja, het is toch leuk om die honden gewoon even helemaal los te laten lopen. Ja. Op het strand. Ja, het mag, het mag wel weer een beetje. Dus dat is nou zo toch? Ja, ik vind het wel leuk hoor. Ja, ja, Nog ja. andere berichten? Uh, ja, Haarlem moet zich aangaan sluiten bij het landelijk programma Koploper om de situatie van homo's en lesbiennes te verbeteren. Oké. Okay. De gemeenteraad heeft zich daar donderdag unaniem voor uitgesproken. Dus uh, we gaan zonnige tijden tegemoet daar in Haarlem. Als je dus homo bent of gay of lesbisch, hoe zeg je dat? Oké. Okay. Ja, yeah. ja paarden mogen er ook op het strand, hoor ik niet. Dus dat is. Uh, ja, als bedrijf. ze maar wel een zakje onder die uh, staart hangen. Dan hangt een flinke zak daaronder, of vaak. Maar ja, <laughs> ja, ja, maar het scheelt. Ja, want ze, ze rennen? En volgens mij heb je het gewoon helemaal niet door als je een paard rijden bent. En ze poepen gewoon ondertussen, weet je wel. Ja, ja precies. En olifanten? Nog dingen op het strand? Nou, ze hebben wel. Vorig jaar was er een circus. En toen hebben die ene olifant die heeft toen in het zee gebadderd. Oké. Okay. En zou die dan misschien ondertussen ook even. Ja, zou die dan ondertussen ook wat van alles laten lopen? In de zee is het dan wat minder erg. Maar ja, je zal er wel vlak achter, dan uh, krijg je zo'n hele kletsen in je gezicht. Wat je? Ja, ja. Oh, Wat gaan we nu eigenlijk, uh, Ja, dames en heren? Ik, ik had zelf het idee van, uh, dat doe anders maar het, nu, het eerste nummer. Het eerste nummer, ja. Het is ja. Maar met de lambade, als het goed is. En anders is het ritmo de la noche's ook goed. Oké. Okay. Ik Dij denk daarom dat jij de verkeerde cd erin hebt zitten. Nou, moeten we dat gewoon even wisselen dan Probeer maar eventjes of, of het te mis Ja, we wisselen hem gewoon even Dit, namelijk, dit is CD1, namens en heren Toch CD1 Ja, de tijd voor die landenkeuze die, Dat gaat altijd zo even lekker spontaan ik Ja, nummer van. 10 nou. is Astrid Gioberto, de girl van Ipanema. Die vind ik wel mooi in, Van CD1 Ja nou, Oké, okay. nou doen we er even in Dus het zou moeten lukken Het wordt een uh, mooie dag vandaag Ja, het is, uh, ik krijg er wel een, een gevoel van Ik uh, loop even naar het strand om te kijken of daar nog wat speelt Nummer 10 Ja Stand Gats, was dat hè? Girl van Ipanina. Dat zou kunnen ja. Stand Gats was al dat, nou dat is hem niet volgens mij Nee Van de hele cd-collectie, maar je ligt echt helemaal in de war, gewoon wereld nee. ja. dus... Nou, is ook wel goed dit Ah, dit is ook wel goed Maar ik vind het wel vreemd Dit is apart Heb je een bonnetje nog? Het is een bel, oh, Dit is een up-tempo. Uh, girl van Ipanino Maar dit is zo'n karaoke versie Nee, dit is je het geniet ervan. Everybody's wearing sunscreen. I'm De keuze. Ik ben altijd benieuwd, is dit nou het origineel of is dit nou gewoon wel weer een, een redelijke cover? En ik denk een beetje een uptempo Tempo ja, het is Maar daar te, moet je toch van houden, van uptempo? Ik bedoel, je bent al van die snerpende gitaren. Ja, de. dat is gewoon waar. Ja. ja, op een of andere manier uh, heb ik dan die LP thuis, Langspeelplaat. Het duurt namelijk heel lang voordat ze begint te zingen. Er zit namelijk heel veel saxofoon in. want Stan Getz hoort erbij. Even kijken hoe het nou klinkt tot origineel. Dus ik kijk even op uh, YouTube. Dat is echt een heel ander tempo, hè? Ja, inderdaad. En dan staat erbij zo van, nou... Ik, ik zing wat, maar... Ik moet straks weer uh, terug de keuken in. Ja. Dat is natuurlijk Geef voor dat bieflapjes om daar, Uit 1964, dus dat is... Ja. Het is grappig om dit te horen. Mm. Echt leuk. Goed, zover Stand Gets en... Uh, Astrid Gilberto. Astrid Gilberto. Ah, kijk, gaat toch eens ik, op wel eh, lessen, Ik heb man. trouwens toch nog wel een, een klein Sandvart Nieuws waar ik net zie. en ik van, Oh, dat is leuk. Dit ja? is voor op 9 juli een zomerfeest in de Unicum. Oh! En het is vanaf een uur of twee. Of nou, eigenlijk al vanaf wel elf uur. En er gebeurt van alles. Maar er start ook een veiling van uh, goed. En keuken en horeca benodigd. Er is muziek. Eetkraampjes. Ja, eten weer. Om half vier gaat de barbecue aan. <laughs> en uh, er is een zomermarkt. En er zijn cadeauartikelen te koop. En spelletjes en kermisattracties en zo. Dus ik uh, denk dat het best heel gezellig is. Als het een beetje mooi weer is. Ja. ja dat is toch wel leuk. Ik ga nog eens een keer naar zo'n festival en dan... Ja, dan krijg je dat weer. Ja, dat moet je ook allemaal niet hebben, hè? Ja. Zeur nee. dus over het, het eten. Nou ook moet ik maar een beste wel... gesprek met mijn psycholoog aanvragen, denk ik zelf. Ja. En misschien is dat wel weer goed om dat een keer te doen. Het is kwart voor tien in Zorg Zandvoort. Straks dat tien een goede, morgen Zandvoort. Uh, ja, live ik... En we naar het hotel Hoogland. En nee, die wilde ik niet, die nee. ander. Smeer je in. Dit dus wat zomers. Ja, en uh, geef hem een klets op zijn kop, die mug. Ja, Al moet is... die... Uh, ja, okay, ja. Wacht, ik heb hem bijna. Wacht, ja, iets ja, wat dan lastig. Ik heb geen patroon meer. Nee, nee, dat is op. In maar... Zuid-Frankrijk. Nou, ja, Daar uh, worden ze helemaal gek. Er is daar een dorpje en dat heet uh, Boegharag. Of, ik weet niet hoe je het op zijn Frans uitspreekt. Maar die, men, die mensen in het dorp worden helemaal belaagd door een groeiende groep mensen. Die menen dat het dorpje als enige overblijft bij het vermeende einde der tijden in 2012. Het dorpje bevat nu al vele nieuwkomers. Ze zijn allemaal helemaal in het wit gekleed. The einde is near. Ja, en ze geloven dus dat een nabijgelegen rots ook een basis is voor... <laughs> Buitenaards leven. Well, leven. Nou, is wonderful. Ja, nou, die mensen worden helemaal gek daar. Die yeah. mensen ze zeggen ook, ja, die idiote profeten uit de hele wereld hebben van onze berg een soort UFO-garage gemaakt, <laughs> zegt burgemeester Jean-Pierre Delors. Het lijkt wel grappig, maar zij zijn gewoon bloedserieus. Ja, precies. En de nieuwkomers die menen dus dat op 21-12-2012 de berg open gaat voor andere wereld. Oftewel, dat buitenaardse dus hun toevlucht gaan zoeken tot de UFO-basis. En uh, er is een 42-jarige Kian die komt dus uit Nederland. Die is dus ook naar het dorp gereisd. Ja? En uh, hij zegt ook, de buitenaards, komen snel. En we moeten ons voorbereiden voor hun komst. Ja. Om, uh, ik, ik zeg op hun komst. Dus uh, nou ja, zij is daarheen gegaan om echt om de buitenaardse te begroeten. Ik denk dat we, ons, uh, dat we toch weer geld in het, in, het, in, het, in het wapentuig moeten steken. Want ja, die buitenaardse wetens hebben niet zomaar pistolen. Die hebben... Die hele oh, pistolen. Ja maar dat doet me ook echt denken aan dat Independence Day Dat er een, uh, een aantal dan uh, Bovenop zo'n grote flat ergens in New York stonden Van uh, welkom, dan stonden ze allemaal van ja En nou, die werden gewoon allemaal in één klap uh, Afgemaakt, ja. weet je nog? Ja ik weet precies, dat is echt zo'n film die helemaal Over de top was met Jack ja, Nicholson echt alle grote aan Jack filmen. Nicholson, nee uh, uh, Will Smith zat erin Will, Oh die. die, oh ja je, je hebt al Independence Day. Day, nee ik heb die andere nog met al die rare Maar alle rare stemmetjes waren dan. Oh ja, ja nee, nee die heb ik niet, ja die bedoelde ik niet maar ik bedoel ja, dus doet... echt uh, Independence Day met uh, met Will Smith geweldig. Ik ja, vond het wel het een hele is... goede film. Het is toch altijd weer afwachten. En iedere keer als je komt, dan blijf ik toch weer kijken. Ik kan het niet laten. Ik moet zeggen, ik heb hem volgens mij ook in de bioscoop gezien. En dan zie je dat grote spaceship komen over die stad. In de schaduw, ja, geweldig. Heftige effecten waren het toen nog. Ik kan me nog herinneren, bijvoorbeeld van Jurassic Park. Ja, dat is ook zo. Ik heb ook zwaar indruk. Heel mooi. Tegenwoordig zit er op de film die in de bioscoop komt, Transformers. Dat je denkt van... Wauw, dat zijn pas effecten. Gewoon een hele stad die door een paar van die omgebouwde wagentjes helemaal tot het wordt geslagen. Dat zijn ook effecten. Het, het gaat nog veel verder gewoon, die effecten. Ja, het is, het is zo knap gedaan, allemaal. We, we, er staan mensen achter mij. Ja. In één keer? In één keer. Komen die doen? Komen jullie weer hier? Het niveau van het programma omhoog brengen. Okay. Nou, zeg, dat kan gauw. Hallo. Hey. Gaan jullie straks weer focus draaien? En wacht, het is wel grappig, Vorig, vorige week kwamen ze kwam hier in de studio ook Er zaten vijf mensen, zitten hier dan in de studio En er wordt een plaat leeftijd van? Ja, dat maakt verder niet uit En er wordt Focus gedraaid Hij wordt gestart en met echt gezegd, nee, die plaat kan echt niet Ik denk, wat hebben ze die hele week gedaan? Niet gecommuniceerd dus blijkbaar nee. Eerste plaat die ze draait meteen ruzie erover ja. I'm in the dark I'm in the heart. single thing you say I record I replay I'm a shadow Oh, can you say echt. Volgens mij is het een uh, all-time favorite of zo. Ik weet niet wat het is, maar ik heb het wel iets met deze plaat. Turin Breaks en uh, uh, All of This Time. Voor oh, alle dingen stoort me erg. Nou, ik vond het ik eigenlijk wel leuk. Ja, maar goed, ik uh... kan niet begrijpen. Ik ja, eerlijk. Oké, okay, goed. Nou, jouw, jouw keuze weer. Goed, uh, Toepak leeft op de radio. En uh, ja, hier op de achtergrond hoor je wat mensen praten. Dit is namelijk nog even wat onduidelijkheid over Goedemorgen Zandvoort. Na tien uur. Of dat het nog doorgaat. Ze zijn op zoek naar mensen die uh, kunnen schuiven. Ja, want wij zoeken financieel. sowieso bij Sief en Zandvoort mensen die ook nog bereid zijn om. Uh, inderdaad, uh, dit als vrijwilligerswerk te gaan doen. bij de radio. Vrijwilligerswerk. Ja, ja, ja, het is niet vrijblijvend, vrijwillig. Nee, het is zonder. <klaars> Zonder cash. Maar het is wel heel leuk. En je wordt dan wel lid van een hele leuk team voldoen, Ik krijg zoveel zoveel voldoening voor me. Het laatste ook. Het, het was het programma leiden Die toen hier aan schoof. Ja. Die, echt, die heeft echt de hele... De Joustra. Ja, die kwam, die kwam hier binnen. En die heeft echt, uh, ons echt helemaal ingesprezen. Die heeft echt... Ik moest me helemaal uit losmaken. Gewoon uit de, al die complimentjes. Hij He bleef ons omhelzen. Van hou nou eens op. Hou nou eens op. Het gezeur over dat we zo goed zijn. En zo. Op een gegeven moment dacht je van... Nou, dat wijzen met die Joustra. Dan denk, nou, weet ik wel dat ik goed <laughs> bezig ben. <laughs> Ja, nou ja, precies. Voor mij zat hij alleen maar over zichzelf te praten, maar ik kan me vergissen. Nee, dat kan je allemaal niet vertellen. Hè? Nee, goed. Het uh... Is, uh, ja, jij hebt het altijd over het eten en snoepen en zo. Maar het ja, schijnt ja, ja. dus wel te zijn, er is een nieuw onderzoek geweest, dat snoepen de kans verkleint op overgewicht. Wacht even, dit is even... Ja. Dit is wereldnieuws. Ja, er zijn onderzoekers geweest in de Louisiana State University. Dat is dus ongetwijfeld in Amerika. Ja? En Die hebben dus meer dan 11.000 tussen de 2 en 18 jaar bestudeerd. In de ja. periode van 99 tot 2004. De resultaten lieten zien dat kinderen die snoep aten... 22% minder kans hebben op overgericht dan een leeftijdsgenootje... die zijn geen... Zoetigheid krijgen. Uh -huh. Jawel. Het is dus ook zo van als kinderen dus een kleine porties snoep krijgen, in verantwoorde porties, hebben ze een mate van zelfdiscipline. En vooral als kinderen snoep verbinden aan speciale gelegenheden, zijn ze zich meer bewust van een eendgewoonte. En ook beter in staat om een balans te vinden in hun calorieinname inname Als je me nou. Kijk, want het is gewoon niet de bedoeling dat snoep een hoofdrol gaat spelen in het voedingspatroon, maar het is een tractatie. En kinderen mogen daar in gewoon in, met mate van genieten. Ja, dus geef je kind gewoon een keer een lolly. Als je heel zijn best gedaan hebt, als je overgaat, ga je zeggen op dat moment: van We gaan een roomsoes halen. En voor de rest uh, is, het, is, is het gewoon uh, ja, met speciale gelegenheden gewoon leuk, een lekker dingetje. Oh, ik, ik, ik zou mensen zo graag het bij willen brengen dat je denkt: 'Van.' voel nou eens, beleef nou eens wat er in je mond zit. In plaats van alleen maar dat gevoel in je maag. De beleef de sensatie ja, in je mond. Ja, dat, maar dat is dit dus ook. Ja, dat is dit ook, ja. Maar dus, uh, het, het klinkt dat zo makkelijk. Maar het, is, het duurt even voordat je dat in de uh, gaten hebt. Hoe dat werkt. Want op een gegeven moment heb je iets gegeten. En dan kan die smaak nog een half in je mond blijven hangen. Geniet daarvan. Het klinkt echt zo afgezakt. Ja, ja, ik ja. weet het. Ja, ik heb nog een, uh, een ander spannend artikel. Ja? Botox wordt alleen niet gebruikt voor uh, je ogen. Om uh, uh, uh, um de rimpels weg te halen. Maar nee? het kan nu ook gebruikt worden als het injecteert in de stembanden. Daar kunnen mensen met een ernstige vorm van astma baat bij hebben. Hé. Hey. Is dat niet veel? Dat fantastisch. Dat is echt een ja. heel iets nieuws dit gewoon. Ja. Dat, dat, dat had ik niet verwacht van botox. Dus uh, ja, de spieren worden ontspand En dit zou het gevoel van kortademigheid weg moeten nemen. Nou, dat vind ik ook wel een heel positief dat echt, bericht. Dat is een positief bericht, zeg maar. Straks na tien uur, uh, goeiemorgen Zandvoort. Het is toch even spannend of het ja, doorgaat. Ja, ja. De mensen zijn hier helemaal in de stress. De hekken worden al opgeladen. Ik denk dat het niet doorgaat. Oh. Of, oh nee, er zit wel een man hier weer op een fiets nog voor me. Geen? Ja, dat moet gaan lukken gewoon. Ja, Met, uh, ik bedoel, we hebben toch? niet voor niks uh, een heel goed programma. Volgens mij... Uh, ja, hebben we de klokken? Gaat het door? Nou, wij spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering... van leeft. Tot de volgende week en geniet van het weer hè. Ja, geniet weer van het weer. En um, ja, als afsluiter om toch een beetje op het niveau te komen van de muziek die straks naar Tine wordt gedraaid. Onder andere focus natuurlijk weer. Schurende gitaren, dames en heren. The Kills! En the future starts here.